7 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In de rechtbank in Amsterdam heeft Sonja Holleder... vandaag een verklaring afgelegd tegen haar broer Willem. Volgens haar, volgens haar zit Willem onder meer achter de moord op haar man Cor van Hout. En dreigde hij ook om haar kinderen te vermoorden. Het verhoor van Sonja was openbaar. De rechtbank vond het niet nodig om haar achter gesloten deuren te verhoren. Morgen gaat het verhoor verder... en dan mag de verdediging vragen stellen aan Sonja Holleder.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 De verdachte is een jongen van 17 uit Delft. Hij liet een paar keer op YouTube zien dat hij met een trein meereed, hangend aan de buitenkant. Hij noemde zich de Climbing Dutchman. Volgens ProRail en NS mag hij niet alleen zichzelf in gevaar... maar had hij ook het treinverkeer kunnen hinderen. De politie heeft met de jongen uit Delft gepraat. Maar hij wilde geen verklaring afleggen. Het OM moet nu beslissen wat er met hem gaat gebeuren. Politiemol Mark M. is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld... tot vijf jaar cel. En dat was ook de eis van het OM. Mark M. werkte bij de politie... en verkocht jarenlang vertrouwelijke informatie aan criminelen. Volgens de rechter heeft hij het vertrouwen in de politie ernstig geschaad. Mark M. heeft steeds ontkend dat hij iets verkeerds heeft gedaan. Het weer. Vanavond en vannacht droog. In het noordoosten gaat het licht vriezen. Morgen in Zeeland wat regen, op andere plaatsen droog. En wat zon. Het wordt een graad of zes. Vanaf woensdag droog en meer zon. Overdag boven nul. S'nachts is er lichte tot matige vorst. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie met nog één file. Op de A16 Breda Rotterdam staat voor de afrit Rotterdam-Prins Alexander... drie kilometer file. Dat heeft te maken met een ongeluk bij het metrostation Rotterdam-Alexander. De vertraging is een minuut of twintig. Bij zeetours horen we vaak.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 Moeten automatische wapens in de VS verboden worden? Bureau Buitenland met Rick Delhaas. Die roep wordt steeds luider na de moordpartij op een middelbare school in Florida. Het is niet de eerste schietpartij op een openbare school en er is een hele veiligheidsindustrie ontstaan hoe je daarmee om moet gaan. We hebben een reportage. Iran en Israël kwamen deze maand gevaarlijk dicht bij een directe confrontatie in Syrië... toen een Iraanse drone en vervolgens een Israëlische F-16 werden neergehaald. Een gevaar voor verdere escalatie. Tot half acht is dit bureau buitenland. Maar we gaan eerst naar Duitsland. Want vandaag droeg Angela Merkel een nieuwe partijsecretaris voor het CDU voor probeert ze daarmee ook haar opvolging te regelen. Het gaat om Annegret Kramp-Karrenbauer, afgekort AKK. En ze is nu minister-president van Saarland. Wie is zij, deze Annegret Kramp-Karrenbauer... die ook wel de mini-Merkel wordt genoemd? Aan de lijn Antonia Visser, hoogleraar Duitse Taal en Cultuur... aan de Universiteit van Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Wie is zij? Um, zij is een zeer succesvolle minister-president van het Saarland sinds uh, 2011. En zij werd in december, toen er een um, enquête was onder leden van de CDU... werd zij met 45 en dat was veruit het grootste percentage... gekozen als de um, gewenste opvolgster van Angela Merkel. Ja, en, en dat zal ongetwijfeld meegespeeld hebben bij deze benoeming. En wat maakt haar tot de gewenste opvolger van Angela Merkel... Zij verenigt denk ik een aantal dingen in, in zich als persoon. Dus dat zij um, al jarenlang zeer succesvol is in het Zaarland speelt natuurlijk mee. Um, zij is katholiek. Dat is handig uh, voor de uh, mensen uit, het, uit Beieren om die uh, bij, de, bij de partij een beetje te betrekken weer. En niet alleen maar als campanen tegenover elkaar te staan. Zij is, um, uh, heeft een hele goede strategie in de omgang met Frankrijk ontwikkeld... om veel meer samen te werken uh, op de terreinen cultuur, uh, economie, politiek, uh, et cetera. Uh, ook, ook gezondheidszorg en dat soort dingen. Um, en zij wordt, geacht, uh, zij wordt in staat geacht om de verschillende stromingen in de partij... weer beter bij elkaar te brengen. Nou ja, maar is ze ook conservatief of spreekt ze ook conservatief aan? Want de kritiek is juist dat Merkel ja. iets te veel naar het midden is afgedreven. Ja, dat is interessant, want ze heeft, uh, doet soms zegt ze, uh, dingen die behoorlijk conservatief zijn. Ze was bijvoorbeeld tegen uh, het huwelijk voor, uh, voor homoseksuele paren. als dus je zou zeggen, nou, dat is conservatief. Maar ze is aan de andere kant ook wel weer voor de invoering van een vrouwenquotum. Uh, en dat is dan weer niet zo conservatief. Dus uh, uh, al naar gelang het thema waar het over gaat, is ze meer of minder conservatief. Maar bijvoorbeeld, de, wat ik nu vandaag in de krant las. De middenstand, dus de middenstanders, dat is een bepaalde groepering ook weer binnen de CDU. Die zijn erg blij met haar, omdat zij denken dat ze mm, meer aan haar zullen hebben dan ze aan Angela Merkel ja. hadden. Hebben. Nou, is natuurlijk het moment uh, is saillant, is interessant. Waarom uh, Merkel nu met haar komt als uh, partijsecretaris? Mm -hmm. ja. Waarom is dat? Ja. Nou, Er is ook over gesproken of zij niet een ministerspost zou moeten krijgen... in de nieuw te vormen regering. Um, en de kranten berichten erover dat in samenspraak met haar... Angela Merkel heeft besloten om dat niet te doen. Um, daar kunnen natuurlijk allerlei redenen voor zijn. Ik zou denken dat je als minister in een niet misschien niet heel erg stabiele regering... eerder afgebrand wordt dan wanneer je secretaris-generaal van de partij bent. En je kunt ook veel meer, dat is ook je taak als secretaris-generaal... moet je de partij achter je zien uh, te verzamelen, uh, achter de standpunten die de partij wil uitdragen. En je moet dus naar binnen toe zeg maar, een soort eenheid uh, proberen te creëren. En als je dan daarna um, uh, bundeskanslerin uh, zou worden... dan helpt je dat natuurlijk enorm. Dat het nu gebeurt, ja er moet een nieuwe secretaris-generaal komen... omdat de vorige is opgestapt. Um, en ik denk ook wel dat het zo zal zijn... dat Angela Merkel niet de hele rit, die hele periode vol zal maken. Mm, als er al een uh, coalitie met de SPD komt... Uh, dan komt er een evaluatie uh, na twee jaar, hè, begreep ik. Ja, ja. en, en, dan, en dat dan zou het moment kunnen zijn waarop Angela Merkel dan opstapt... en uh, het stokje overdraagt aan uh, deze Annegret ja, uh, denk... Kramp-Karrenbauer... Ja, denkt u dat daar zelfs een, een, een deal over gemaakt is met de SPD? Zou dat kunnen? Nou ja, het kan. Um, het lijkt mij niet handig. Hmm. Omdat je dan wel ook erg vast zit als uh, CDU. Je weet natuurlijk niet wat er de komende twee jaar uh, gebeurt. En dat lijkt mij erg onhandig om... Het is toch de kleinste coalitiepartner. Ik bedoel, Zo succesvol waren ze nou niet bij de laatste verkiezingen. Om dit dan met hen af te spreken zou ik erg ver... Gaan, maar het kan. het kan natuurlijk wel. Er is erg veel kritiek op, uh, op, het, blijven van, op het aanblijven van Merkel. Uh, dus in die zin zou dit dan een soort appezeren zijn. Ja. Het zou kunnen. Ja. En stel nou dat er helemaal geen coalitie komt. Want die kans is er ook nog. Hè? Hmm. Wat gebeurt er dan uh, met deze mevrouw uh, Annegret Kramp-Karrenbauer... Nou, dan is het niet zo erg voor haar, want dan wordt, krijgt ze gewoon deze positie. Die is er onafhankelijk van uh, het feit of je wel of niet een regering hebt, een nieuwe regering hebt waar die CDU in zit. Ja. Um, dus ook als er nieuwe verkiezingen komen, dan zal zij degene zijn die die nieuwe verkiezingsoperatie uh, uh, moet gaan vormgeven. Maar wordt zij ook moet de lijsttrekker dan? Of zal Angela Merkel dat nog een keer doen? Ja, dat zal dan opnieuw bekeken moeten worden. Het, uh, het kan allebei ja. kan allebei. Ja. Maar ik zou denken dat ze dan. Ja, dat hangt er een beetje, beetje vanaf. Ik denk dat het dan handiger is om Angela Merkel nog wel een keer lijsttrekker te laten zijn. En haar het werk achter de schermen. Ach nou ja, achter de schermen is het niet helemaal, want het is wel echt een politiek ambt om haar dat werk te laten doen. Anders moet je weer iemand anders op deze positie zien te vinden. En, maar het kan ook allebei. Ze kan ook het allebei doen. Ja. Nou is er gezegd uh, door de vertrekkende partijsecretaris... dat er uh, verjonging moet komen in de CDU en ook vernieuwing. En dat er meer vrouwen uh, uh, ja, in de partijtop moeten komen. Nou, dat laatste klopt. Zij is 55. Ja. Dat is niet bepaald jong. En dan wordt ze ook nee. nog mini-Merkel genoemd. Is dat gunstig? Um, ja, nou, kijk, dat dat over haar gezegd wordt is één ding... maar ja. het is niet iemand die makkelijk over zich laat lopen. Dus ik denk dat ze toch wel heel snel zal zorgen voor een soort eigen profilering. Daar moet ze ook echt wel toe in staat worden geacht. Het is geen doetje die uh, achter Merkel aanloopt of zo, dat, dat is niet zo. Maar ze heeft, wel, ze heeft haar wel heel erg bijvoorbeeld ook gesteund bij de hele vluchtelingspolitiek... Uh, ja. Um, waarbij ze alleen dan daarna wel weer veel strengere dingen zei... over dat mensen gecontroleerd moeten worden. En als ze met foute papieren binnenkomen of geen paspoort hebben... dat ze dan um, wel uh, met harde consequenties moeten rekenen. Ja, maar dus ook niet echt vernieuwend, als ik u zo hoor. Heel kort nog. Nee, nou echt nee. vernieuwend, nee, dat, dat is denk ik niet zo. Ook. Tenzij je zegt van nou de Frankrijk-strategie wordt een, uh, wordt een uh, echt nieuw topic in de partij. Dat ja. zou je kunnen zeggen. Okay. Maar het is niet een verjonging of een vernieuwing. Hele nieuwe dingen. Maar die Peter Tauber, die hiervoor uh, secretaris-generaal van de CDU was. die probeerde dat wel te doen. En dat is niet zo'n succes geworden. Goed, hartelijk dank. Uh, Antonia Visser, hoogleraar Duitse Taal en Cultuur aan de Universiteit van Leiden. Bureau Buitenland. Ja, Amerika is volledig in de ban van de oproep... van middelbare scholieren uit Florida. Na de dodelijke schietpartij van vorige week woensdag... willen ze nu dat het particuliere wapenbezit wordt aangepakt. 17 doden is heel veel, maar helaas ook niet uitzonderlijk. Massashootings, zoals ze genoemd worden, komen zo vaak voor... dat daar omheen inmiddels een hele industrie is ontstaan... van veiligheidstrainingen. Wat moet je doen als iemand met een geweer jouw gebouw binnendringt? Correspondent Juriaan van Eerten gaat in Denver mee... op een cursus die Run, Hide, Fight heet. De eerste echte grote schoolshooting was in Columba in 1999... Kinderen die nu opgroeien, die weten niet anders dan dat deze schoolshootings er altijd zijn geweest. Instructeur Joe Dieden heeft de pionnen neergezet in de gangen. Het eerste stukje is tot het koffieapparaat. En dan moeten de cursisten goed om de hoek kijken of er niemand is voordat ze verder rennen. Want ergens in deze kantoorgangen staat collega-instructeur John Green. Hij is vandaag de schutter. Speerde Joe Diden leidde vroeger SWAT-teams. Hij is zelfs in Afghanistan geweest. Maar tegenwoordig leidt hij burgers op... tijdens een training zoals deze hier in Denver. Het lijkt soms wel alsof er iedere week... ergens een schietpartij is in Amerika. En daarom worden er tegenwoordig... door het hele land trainingen als deze gegeven. Het concept... Is run, hide, fight. Als het rennen niet heeft geholpen... moeten we ons verstoppen in het kantoor van een van de cursisten. Achter de archiefkast, onder het bureau. Stoelen en tafels kunnen gebruikt worden om de deuren te barricaderen. Boom, Het derde element van de training is vechten. De instructeurs leggen uit dat wanneer de schutter toch binnenkomt... Je drie tot vijf seconden hebt als verrassing, en ze leren de cursisten verschillende technieken om dan het wapen uit hun handen te slaan. Omdat het oefenpistool klikt, kunnen de cursisten weten of ze snel genoeg zijn. Daarna moeten schutters zo snel mogelijk naar de grond worden gewerkt, en om dat te oefenen worden stootkussens erbij gepakt cursiste Antoinette Garcia is een uh, mollige Latina. Ze trekt haar hakken uit en uh, gaat er eens goed voor staan. Ja. Jezelf verstoppen hier tussen de cubicles en open werkruimtes... werkt natuurlijk een beetje op de lachspieren. Maar hoe realistisch dit is voor deze vrouwen merken we als we achteraf met cursisten Antoinette Garcia praten. Ik heb samen met mijn man mijn kinderen moeten uitleggen... wat ze moeten doen als er een schutter de school binnenkomt. Dat is een ontzettend ongemakkelijk gesprek. Het is geëvolueerd van neem geen snoep aan van vreemden... en uh, kijk uit met wie je meegaat naar dit soort dingen kunnen ook gebeuren. U hoort een bijdrage van Juriaan van Eerten. Het geobureau. bureau. is een piece van that Iranian drone. Or what's left of it after we shot it down. I brought it here so you can see it for yourself. Mr. Zarif, do you recognize this? You should. It's yours. You can take back with you a message. To the tyrants of Teheran, not test Israël's resolve. Ja, dat is overduidelijk de Israëlische premier Netanyahu Hij houdt demonstratief een stuk van een drone omhoog tijdens de veiligheidsconferentie in München dit weekende. Volgens hem is het brokstuk afkomstig van een Iraanse drone die het Israëlische luchtruim schond en werd neergehaald. Israël en Iran kwamen gevaarlijk dicht bij een confrontatie in Syrië begin deze maand. Kan dit tot grotere ongelukken leiden? We praten erover met Leo Korten, Arabist en Midden-Oosten deskundige... en Ronnie Naftaniel, oud-directeur van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Leo Korten, ja, om, om met u te beginnen nog heel even. Ja, die drone uh, kwam het Israëlse luchtruim uh, binnen, uh, werd neergehaald en toen... Ja, toen volgde er een, een vergeldingsactie door Israël. Um, wat ik begrijp is dat er acht gevechtsvliegtuigen vanuit Israël opstegen richting Syrië. Dat ze daar een aantal bombardementen hebben gepleegd op, op een, een aantal bases. Of van het Syrische leger, dan niet van uh, basis waar ook Iraniërs waren. Um, en op een gegeven moment, toen ze ook weer terugkeerden, toen ja, ze kwamen onder veel uh, uh, vuur te liggen. Uh, afweer geschud van de Syriërs of van een bondgenoot, dat is niet helemaal bekend. Uh, en een van die uh, jagers werd neergehaald. Ja. Uh, dat is heel erg bijzonder, Want dat gebeurt eigenlijk nooit. Dat is het begin, uh, sinds uh, de jaren tachtig niet meer gebeurd, hè? Ik, ik geloof niet dat sinds uh, sind begin jaren, jaren tachtig... er ooit een Israëlische jager uh, neer is gehaald. Dus ze proberen het keer op keer weer, die, uh, die Syriërs. <laughs> ze schieten alles lucht in wat ja. ze ja. hebben. En dat daarna is echt gelukt. Daarna kwamen er ja. nog een heel uh, aantal aanvallen van Israël... op Syrisch grondgebied, hè? Ja, inderdaad. Want dit was natuurlijk een, een bloedneus voor Israël. Uh, ik bedoel, Israël heeft uh, decennia lang uh, absolute... ...supremiteit gehad in de, in, in de lucht. En, en, uh, ja, en kan dat natuurlijk niet over, over haar kant laten gaan. Dus toen kwamen er nog een keer een golf aanvallen ja. uh, op, op, op Syrië. Uh, waarop volgens Israël dan uh, ook op basis... ...waar Iraniërs uh, gelegen zouden zijn... ...of althans uh, Iraniërs drones zouden hebben laten opstijgen. Ja, Ronnie Naftaniel, een bloedneus. Of, uh, waarom, ja. waarom is uh, Israël zo enorm benauwd voor uh, Iran aan haar grenzen? Nou, allereerst uh, omdat al aan de grens met de Libanon uh, Hezbollah zit... Uh, dat uh, beschikt over 100.000 uh, raketten. in Israël bang is maar dat... Maar allemaal van die zwabberdingen. Ja, zwabberdingen, van... maar ja. Uh, in de oorlog 12 jaar geleden... Uh, veroorzaakte dat toch wel 170 doden aan de Israëlische kant. Dus, ja. uh, en uh, de wapens zijn veel sterker geworden... Uh, de Iraniërs zijn nu ook in Syrië en ja, die zijn basis aan het opzetten... en zelfs ook wapenfabrieken. Dus de Israëli's zijn daar buitengewoon beducht voor. Nou, dan wordt er nog een toestel neergeschoten. Ja, dan is het duidelijk dat de Israëli's zeggen... ja, tot, tot hier en niet verder... Ze strekken echt een streep in het zand. Is een, een rode lijn, een andere rode lijn dan Obama ooit trok... want die, die vulde hem niet in. Maar uh, ik denk dat uh, de Israëli's menens uh, zijn... als ze zeggen van uh, test ons niet. Uh, uh, Iran, blijf weg. Uh, Iran, jij gaat uit van de vernietiging van de staat Israël. Dat is vele malen geroepen, van de week nog zelfs... door een hoge generaal van de revolutionaire garde. Uh, wij, wij vertrouwen jullie niet. Ja, Leo Korten, wat wil Iran? Waarom stuurt ze zo'n ja. drone het Israëlische luchtruim in? Ik weet het niet. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik kan een, met, een, met een wijze antwoord komen. Je kunt gissen naar het antwoord. Mm -hmm. Een van is. Uh, kijk, de drone uh, die klaarberken van Iran was, maar ook dat weet ik niet helemaal zeker, maar oké, okay, stel dat hij van Iran was, was een, een, een redelijk geavanceerde drone. Iets wat en uh, Israël nog nooit eerder hadden gezien. Uh, dus klaarberkelijk. Wellicht is het een boodschap van Iran geweest. Om te zeggen van, hoor dus uh, technologisch, militair technologisch gaan wij verder. En uh, hoewel Iran donders goed weet dat Israël uh, veel sterke luchtmacht heeft... en Iran heel gevoelig kan treffen... Uh, laat Iran wellicht op deze manier weten dat uh, ze ook wapens hebben. En ja. dat, ze, uh, dat ze vooruitgang hebben. En dat, ze ook, dat het geen cakewalk zal worden. Het zal niet makkelijk worden voor Israël. Israël zal ook klappen krijgen als dat gebeurt. En Dat zou kunnen. Maar ja, is dat de manier om te laten weten van... Uh, dit is onze technologische vooruitgang? Ja ik, <coughs> ik denk dat, aan, ja. ja, ik denk dat ze wel proberen om te kijken... hoe ver ze kunnen gaan ja. met uh, Israël. Dus het is waarschijnlijk een, een luchtballon die ze hebben opgelaten. Maar goed, een gevaarlijke luchtballon <lacht> natuurlijk. Ja. Uh, en uh, de... Ja, de Israëli's hebben daar uh, heel hard op gereageerd. En als de Russen niet uh, vervolgens hadden ingegrepen... weet ik ook helemaal niet hoe het verder zou zijn afgelopen. Want, hoe hebben de Russen ingegrepen? Nou ja, er zijn telefoongespre telefoongesprekken over en weer geweest... Uh, tussen Netanyahu en, uh, en Poetin. Die hingen onmiddellijk aan de lijn. O onmiddellijk hè? aan de lijn, want ja, uh, kijk... Uh, Syrië is voor Rusland. Eh, Rusland heeft daar algemene zeggenschap. De Russen zijn er niet bij gebaat als de Israëli's en de Iraniërs... met elkaar daar gaan kijven. Uiteindelijk, eh, Assad is wel heel ver in zijn strijd tegen... De oppositie groepen, hij heeft bijna maar hij heeft gewonnen. nog maar hij heeft nog niet gewonnen. bijna heeft bijna, de, bijna gewonnen. Bijna gewonnen. Ja, uh, Hamas in de Gaza-strook wordt ook uh, gesteund door Iran. Uh, er is sprake van... Nou, uh, dat is beperkt. Hè? Ja. Er zijn ook grote tegenstellingen tussen Iran en Hamas geweest. Ja. Het is vooral de... Islamitische Jihad daar die wordt uh, gesteund. Ja, en, en die, uh, nou is er ook sprake dat Iran een, uh, een marinehaven zou willen bouwen uh, of een, een post in, in Tartus, uh, ja. waar de Russen ook zitten. Is dat uh, een goed idee? Nou, ik denk dat dat voor Israël een, uh, niet, niet te bespreken is. En uh, juist vanwege de agressie die Iran voortdurend toont ten aanzien van uh, Israël. Ja, en ik, ik, ik denk dat. Iran ook moet oppassen met uh, dit soort spelletjes. Uiteindelijk gaat het economisch ongelooflijk slecht in Iran. Hè? Ja. Leo Korte. Eén uh... ja, ding, ik bedoel, ik, uh, ik vind het uh, wat Ronnie zegt. Uh, uh, met alle respect hoor, maar ja. dit zijn geen spelletjes. Dit zijn geen spelletjes. Ja. Ik bedoel, uh, je moet Iran zien als, een, als het land en een regime met name. wat zich uh, ergens ook kwetsbaar voelt. Um, maar het is duidelijk dat ze proberen. Het woord nee, spelletjes tuurlijk, maar is, is een soort gelijk woord als, als luchtballon. Ik begrijp dat Iran wel degelijk een, uh, een, een belang heeft om daar te gaan zitten. Uh, ze, doen dat ja, niet voor, ze, doen, ze doen dat niet voor niets. Maar Kijk, het is aan de Israëlische ik, ik, ik, kant natuurlijk ook heel bedreigend als dat gebeurt. Ja. Natuurlijk, het zijn twee Zowel Israël als Iran, die zich ergens, ergens kwetsbaar voelen. En, en, en, en zich wapenen om eigenlijk iets aan die, aan die kwetsbaarheid te doen. Dat is, zo moet je het eigenlijk zien. Oké, okay, maar laten we naar de kernvraag nee, maar, gaan. Ja, ja. Uh, wil Iran uh, echt in conflict raken uh, met Israël? Nee, absoluut Israël? niet. Absoluut, dat willen ze helemaal niet, helemaal niet. Want dat gaan ze toch verliezen. En, en Israël wil dat ook niet. Maar dan blijft Israël de vraag, waarom doen dondergoed. ze dit? Want ze, ze proberen wel als het ware Israël te omsingelen met uh, Libanon. Canon, Syrië, Gaza-strook, steun. Uh. Ja, zeker. Ja. Het punt is dat, uh, dat Iran doodsbenodigd is voor een, uh, een Israëlische aanval... en eigenlijk uh, een, een netwerk creëert van proxies, van agenten, van, van milities... die loyaal zijn aan Iran, althans die ze enigszins kunnen, kunnen sturen. De een is wat loyaler dan de ander. Uh, die ze eventueel bij een groot conflict met Israël zouden kunnen inz inzetten. Doe en de er klappen er de opvangen. Students? Maar... En de klappen opvangen en waar ze raketten kunnen afschieten... zolang Iran zelf maar niet wordt uh, geraakt. Ja, maar tegen de, de, de, de, de achtergrond speelt natuurlijk toch het grote conflict... tussen de Shiiten en de Soenieten en de macht uh, in, in het Midden-Oosten. Uh, Iran probeert uh, zich uit te breiden, zijn invloed uit te breiden in dat gebied. Dat doen ze in uh, Irak, dat doen ze in Libanon, dat doen ze in Syrië. En dat, maar, okay, maakt, maar, dat, ja. is, dat maakt het Midden-Oosten natuurlijk instabiel. Maar, en dat ja, maakt maar, het maar, natuurlijk maar, ja, ook, ja, ook gevaarlijk... Ja, ja. Uh, maar maar Ronnie, dat, dat, dat doen ze niet, niet voor, voor, voor, voor niets Iran. Ik bedoel, wat Iran ja, wil ze is strategische een strategische diepte in, in Irak dat, en Syrië. Dat ze kan best, nooit. maar doen. dat is wel bedreigend. Even nog de vraag aan ja, Ronnie ja. Nathaniel. Uh, wil Israël een conflict met, uh, uh, met Iran? Hè? Nee, er is nee, ik, ik, voortdurend ge, ge, ge, gedreigd... toen het, uh, de deal over de nuclea nucleaire reactor uh, gesloten werd... tussen de zes, hè, dat hmm. zij zouden... Bombarderen. Is Israël is uit op een conflict? Ik denk niet. Ik denk dat Israël wel druk op de ketel bij Iran wil houden. En ik denk dat Israël staat achter economische sancties tegen Iran. Omdat ja. het economisch ook al slecht gaat in dat land. En men denkt dat de enige methode om de moela's weg te krijgen... en daarmee ook de dreiging, dat is... Een uh, revolutie van binnenuit. Dus Israël streeft en... wel naar een regime change in Iran. Absoluut. En dan zou je dus druk op de ketel moeten houden. Ja, dat is dus een ander motief, uh, meneer Quarte. Uh, regime change, dat voelen de Iraniërs natuurlijk. Natuurlijk, en dat zien ze ook als een bedreiging. door Iedereen heeft die demonstraties gezien in Iran. en ja. uh, Daarom is ook het punt dat, dat Iran kijkt weer erg naar het buurland Irak. Vergeet niet dat tijdens de Irak-Iraanse oorlog jaren tachtig... de hele wereld eigenlijk achter Saddam Hussein stond... die Iran binnengevallen was, uiteindelijk verkeerd gegokt had... en onder, onder vuur kwam te liggen van Iran. Maar de hele wereld steunde Irak tegen Iran. Ja, dus maar Iran, meneer Korte, ja, uh, neemt ja. Iran ook niet een groot risico met deze uh, spelden prikken, um, namelijk ze hebben zelf een heel groot probleem... er is een opstandige uh, Iraanse bevolking die rechtstreeks uh, uh, ja, berekeningen, meer, meer, berekeningen laten ja. zien... dat uh, 10 miljard dollar wordt ja jaarlijks uitgegeven uh, aan steun aan Syrië... en aan Hezbollah door Iran. Uh, 10 miljard dollar is ook het begrotingstekort van de Iraniërs... Het is heel duidelijk dat uh, de gemiddelde Iraniër ja. niet blij is met dit soort operaties. Nog even, Leo, korter. Nee, maar nee, ik heb even, even meneer Delhaas. U, u moet niet over, overdrijven hoor. Er zijn opstanden geweest. Of, of ja, maar daar is er is de link gelegd met de aanwezigheid in Syrië. Ja, nee, dat ja, moeten we allemaal niet serieus nemen. Dat klopt. Wij, wij doen, zoals, zoals veel regeringen in de wereld vinden, ook veel mensen in Iran... dat de regering uh, zijn geld verkeerd uh, besteedt. En, en dat is zeker met, met betrekking tot Syrië, zeker met betrekking tot, tot Hamas. Men vraagt zich af waarom moet het geld erheen. Dat klopt. Maar dat wil nog niet zeggen dat uh, Iran direct... Uh, pff, ik wil dat er een andere opstand komt of zo. Ja, het, heel het speelt kort, mee, heel kort maar je moet even, het niet overdrijven. Ja, heel kort nog even hier meneer Ronny Naftaniel. Is er een risico dat uh, het nucleaire akkoord tussen uh, Iran en de zes... Uh, er aangaat in de komende tijd. Dat het... Nee, ik nee. denk niet dat het er gaat... maar ik denk wel dat de Amerikanen, de Europeanen zullen dwingen om uh, aanvullende maatregelen te vragen van de Iraniërs. En dan gaat het met name het stopzetten van de ontwikkeling van ballistische raketten en, en ook inspecties toe te staan. En ook de tijd verloopt van, uh, de, uh, van het verbod om uh, uranium te ontwikkelen. Okay. En uh, dat willen ze verlengen. Oké, okay, hartelijk dank, Ronnie Nathaniel en uh, Leo Kwarte. Tot zover Bureau Buitenland. Straks Kunststof met Jelly Brouwer. Ze praat met de actrice Jacqueline Blom... over de zwarte komedie Aquarium, geschreven door Nathan Vecht. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Michel Koenen.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 De anti-Brexit-partij Renew is gepresenteerd in Londen. De partij wil dat er een einde komt aan het onderhandelingsproces... over het Britse vertrek uit de EU. En ook moet er opnieuw een referendum komen... omdat een land van mening kan veranderen, stelt de partij. En de Amerikaanse actrice Jennifer Lawrence stopt weer met acteren. Ze neemt een sabbatical van een jaar om te gaan strijden tegen corruptie en voor democratische waarden. Ook wil de actrice van 27 uit de Hunger Games films proberen om jonge mensen voor de lokale politiek te interesseren.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 Meneer, goede avond. Onze gasten speelt een van de hoofdrollen in de nieuwe komedie Aquarium... van hotter dan hot toneelschrijver Nathan Vecht. En die combinatie belooft wat, want ze kreeg ooit een gouden kalf voor de film Deining. Schitterde als zuster ten hoeve in de tv-serie Lunatic. En kreeg internationale erkenning voor de opera Woman Who Walked Into Doors. Hier is Jacqueline Blom. Kunststof. Uw presentator is Jenny Brouwer. Jacqueline, je vond uh, je man, je liefde, Adriaan Geuze... de landschapsarchitect, via de radio. Ja, hoe ging dat? Nou, ik zat in de auto in mijn... Toenmalige auto, de Nissan Sunny was een heel lelijke auto. Ja, want ik had een, een, daarvoor een heel erg leuk golfje gehad. En dat was gestolen. Toen had ik uit woede een hele suffe auto gekocht, de Nissan Sunny. Nou, die hoorde... wil niemand, nou? Nee. En daar zat ik naar de radio, toen had je nog Radio 5. Ja, in mijn herinnering was het een heel lang interview. Maar volgens Adriaan was dat niet zo. En in ieder geval, daar hoorde ik iemand praten en die... Um... Die was ook. Uh, die, die vond ik heel grappig en heel subversief. En toen dacht ik, Jezus, dit is nou een leuke man. En dat heb ik hardop gezegd. Dus toen hebben de goden dat gehoord. Jullie bij elkaar gebracht. Ja, ja. En uh, was het zijn stem, of was het wat hij zei? Ja, wat hij zei. Ja, hij ging heel erg. De, de, de, de, de, de er tegenin, hij, hij zette Wim de Bie ook een beetje voor gek. Oh? En dat was in die dagen heel gewaagd, want nou, daar waren we allemaal dol op. Ja. Dus, dus dat vond ik heel uh, inter, intrigerend, dat iemand dat... Uh... En weet je nog hoe die Wim de Bie voor gek zette dan? Nee, dat ben ik vergeten. <racht> maar, en hij was subversief. Dat was een, ja, een, nou, dit is wel iemand die heel, heel erg tegen de keer ingaat. En heel... Uh, en, en, en daar heel veel lef in heeft. En dat vind ik heel aantrekkelijk, hè? Kennelijk. En vind je dat nu nog steeds aantrekkelijk ja, aan hem? Want ja. dat zie je vaak bij liefdes, hè? Dan val je op iets. Ja, en dan val je tegen, an... wil je zeggen. Nou ja, als je elkaar <laughs> dan inmiddels... Uh, wat is het nu? 25 jaar? Nee, 25 jaar? Nee, bijna 20. Bijna 20. Nee, dat vind ik nog steeds heel leuk. Het is soms wel schrikken, want ook naar mij kan hij die... Uh... <laughs> Dus dan, kan hij uithalen? Nou, niet naar mijn persoon, maar wel naar, naar waar ik in sta... Of wat voor werk of zo. Dan, dan kan hij uh, echt fileren. Maar dat is, ja, ik, ik hou er toch wel van. Ik vind het toch wel heel uh, leuk. En schrik je daar dan nog van als hij dat doet? Nee, want ik, ik ken hem. En trek je je daar <lacht> dan wat van aan? Ja, maar bijvoorbeeld nu mag hij dat. pas... hij mag het niet op de dag zelf. Hij moet een dag of twee wachten. Oh. En ik vertel mijn collega's... pas maar op, straks... Komt aan Ja, en dan ga je horen wat hij vindt. Ja. En zo, dus. Maar daar hebben jullie dus allemaal technieken voor gevonden? Ja, maar bovendien, dat bereikt u helemaal niet. <laughs> <laughs> um, je bent heel betrokken bij het nieuws. Horen we echt van alle kanten. Oh, okay. um, en dat kan misschien ook niet anders. Als de dochter van een dominee, en een wethouder, en een man die landschapsarchitect is? Of slaat het allemaal nergens op? Een dominee dat jij dan... dat die van de actualiteit. Nou, nou ja, in elk geval midden in de wereld, toch? Ja, ja. Ja, zo ben ik wel opgevoed. En, uh, en uh, de, ja, zo gebleven. Het is ook iets wat mij fascineert. Steeds welke tijd we leven en hoe dingen in elkaar zitten. En ik vind het ook wel belangrijk dat je je daarmee bezighoudt. En neem je dat mee naar de repetitieruimte? Is het ook van belang dat de wereld daar ter sprake komt? Of... Nou, of dat dan probeer ik se. een beetje leuk te brengen. Anders word je zo uh, moeilijk om samen te werken. als je dat allemaal gaat op. O, moet je daar ook op, rekening mee houden? Ja, ja, ja, ja, je moet altijd rekening. Dacht, ja, Dat moet nog met anderen. <laughs> dus dat is een beetje aanvoelen. Uh, hoe, hoe, hoe, je hoe ver je daarmee mag of kan gaan. En betrokken bij de wereld, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat ook toneel Dat je je druk maakt over zaken? Of, ja. Ja, maar ik zit ja, niet... Actief te... bent. Nou, ik ben niet echt een actievoerder. Nee. Ja, wel, wel, wel zo. Ja, maar... je bent wel heel erg aan het nadenken. Ja, ja, ben ja, ik dus... een actievoerder? Ja, nee, maar dan, dan zie dus, je... Ja, dus ik zit niet zo online... Ja, die teken ik trouwens wel, nu ik het over heb. van allerlei petities. Maar, <laughs> maar ik, ik, de, ik probeer mee te denken. Zoals iedereen probeert mee te denken. over wat er allemaal aan de hand is. Nee, en jongens. hoe uit je dat dan? Hoe ventileer je dat? Nou, ik probeer nu... Uh, want ik, ik ben aan het schrijven geslagen. En, uh, en, en probeer iets te gaan maken... Ja, wat, wat, wat kan helpen om uh, na te denken in welke wereld wij leven. Want daar gaat wel uiteindelijk... gaat. Uh, Gaan verhalen daarover. En die kunnen in de vorm van film of televisie of toneel zijn. Maar dat, dat is wel de functie van verhalen. Elf jaar geleden zat je hier. En toen zei je, of tien jaar geleden was het. En toen zei je, ik vind dat je te afhankelijk bent als ja. acteur. En je ben, hebt dus iets ondernomen. Je bent namelijk aan schrijven geslagen. Ja, ja, ja, dat was een wat langere weg kennelijk. Het <lacht> heeft even geduurd. Ja. Maar, ligt er al iets dan? Um, ja, ja, ja. Nou, ik ben nu heel ver in, in de aanzet naar een serie. Maar daar, daar kan ik echt nog helaas niks over vertellen. <laughs> uh, nee, maar dat zou heel dom zijn als ik daar nu... Uh, om, omdat we op de, ja, aan, de, aan de vooravond staan van een belangrijk gesprek. Dus het is een beetje stom als ik dan op de radio... Daar al iets over ja, ga ja, melden. Ja, maar... maar het tipje van de heeft een maatschappelijk, het is ja. in een maatschappelijke context geplaatst. Zeker. Deze tekst. Ja. <laughs> in welke richting moeten wij dan denken? Nou, satire ook wel. Dus, omdat, ik vind dat een heel... Uh, een goede manier om dingen te laten zien. Dat je er heel hard om kan lachen. Daar, daar hou ik wel heel erg zelf ook van. Om naar te kijken. Dus ik wil proberen of ik dat kan... kan, kan, ja, kan maken. Samen met een... een, een een kornuit die ik daar heb gevonden. Een jonge kornuit, hè? Ja, ja, ja, uit Rotterdam. Nee, nee, nee, hoor. O, dat dacht ik. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Zij komt uit Noord-Holland of zo. Cor Corine van der Zwaag. Corine van der Zwaag. Ja. 26 jaar. Jullie hebben elkaar gevonden en ja. samen zijn jullie bezig om deze serie ja. voor te bereiden. Ja, onder ja onder andere. En wel. binnenkort zal duidelijk worden eh, wat het concreet gaat worden. Ja, ja. ja. Zijn er andere zaken in het nieuws waar je, op, waar je je op dit moment echt druk over maakt? Nou, de, de hele MeToo uh, en uh, Time's Up vind ik eigenlijk nog leuker. Die wil ik heel graag hard op roepen. Had er weer eens wat. Dat vind ik een hele grote uh, en belangrijke uh, gebeurtenis en, en beweging. En, en dat emotioneert me ook omdat ik eigenlijk niet had gehoopt of mij niet kon voorstellen dat dit kon gebeuren. Dat, dat deze grote uh, gaande is. Had en, je het totaal niet zien aankomen. Jawel, maar, maar zoals wij alle dachten... dat, een soort, nou, dat we in een soort natuurwet terecht zijn gekomen als vrouw. En je denkt, ja, dat, dat is nou eenmaal zo. Dat was een beetje de status quo. En dat dat nu wordt doorbroken... en dat, uh, en, en, en dat er redelijk wordt gezegd, time's up, dat, dat is... Uh, dat is fantastisch. En, en, en daar, daar zijn we nog aan het begin om te inventariseren ja, wat er allemaal gaande of, of, Wat er allemaal gebeurt eigenlijk mm -hmm. in, in het leven. Mm -hmm. waar, waar je. En hoe ze in films vrouwen portretteren, daar valt heel veel over te zeggen. Daar ben ik natuurlijk heel veel tegenaan gelopen. Want daarmee trek je het breder hè, dan ja. niet toe. Het is ook... ja, ja, ja, ja, het gaat veel meer over hoe vrouwen uh, worden. Ja, ja, ja, ja, het is zo breed van hoe, hoe ze op de werkvloer worden behandeld. Uh -huh. en, maar dus ook hoe ze verbeeld worden. Als je even tot mijn vakgebied hebt ja, ja, ja. beperkt. Het toneel, de filmwereld. Ja, maar dat is wel heel, uh, hoe beeldvorming gaat. Dus hoe, hoe jonge vrouwen uh, te zien krijgen... Uh, hoe je als vrouw je wel of niet kan uh, gedragen. Dat, dat gaat diep de psyche in. En, en was je daar altijd wel van bewust? Ja, heel erg. En heb je daartegen verweerd? bedoel, ja. Heb je vrouwenrollen moeten spelen waarvan je dacht, hou eens op? Nou, nee, ik ging gewoon elke keer weer dat gesprek aan. En uh, dat ik het er niet mee eens was of dat ik het anders wilde. Wat heb je nu gelijk voor ogen als je dit zo noemt? Ach, jezus, ik weet soms echt niet waarvoor ik... <lacht> nou, op de, op de toneelschool dat je dan een... een zo n, zo n, In Maastricht, hè? Ja, je. een verkrachte maagd moest spelen... En die moest dan alsmaar huilen, terwijl ik dacht van ja, maar je kan toch ook heel agressief worden van een verkrachting. En die man willen vermoorden of zo. Dat hoeft dan niet alleen maar uh, huilend, en, leidzaam. Ja, nou, dat, dat, dat is een klein voorbeeld. Ja. Dus, maar daar, dat heb ik heel vaak. Uh, ja, zoek ik naar een soort waarachtigheid. van uh, en denk ik van wat zou ik dan zelf doen? Want dat is toch het belangrijkste dat je dat je jezelf meeneemt mm -hmm. in wat je doet. Ja. En, en dan herkende ik me heel vaak niet in de. In de voorgestelde rollen. En, uh, en ook als ik naar televisie of films kijk, denk ik van ja, waarom moet, moet dat mens nou weer huilen of, of de verte instaren met betraande ogen? Waarom neemt ze, onderneemt ze niet iets? En hoe werd daar dan op gereageerd? Nou, dan, dan wordt zoiets heel vaak op jouw persoon teruggespeeld. Dus dan wordt er gezegd dat ik het niet durf of niet kan of weet ik veel. En daar Oh, ja. dat is vaak gebeurd. als ja, ik zo de intonatie. Ja. hoor. Ja, en, en daar. En daar uh, nou, bijvoorbeeld, als ik nu lesgeef, probeer ik actrices, jonge studenten daarvan bewust te maken. dat ze daarop attent moeten zijn. Dat dat niet per se altijd hun eigen fout is, maar misschien dat ze. en dat ze moeten gaan staan voor wat ze willen uh, laten zien. Heb je er een verklaring voor waarom jouw generatie. Ik bedoel, jij, jij gaf aan, ik wil het niet, of ik doe het niet, of je stelde het wel ter discussie. maar dat het nu zo echt iets aan het worden is of is geworden, deze hele discussie. Ja, ik las er laatst een, een mooi stukje over. Die, een socioloog was dat volgens mij. Je, je hebt altijd een bepaalde hoeveelheid mensen nodig die, die voor een zaak gaan staan. En eerst heb je de, de voorlopers mm -hmm. en de rebellen. En dan heb je op een gegeven moment wordt het, uh, wordt het een, een bredere stroming. En uh, ja, en dan geeft het een soort soortelijk gewicht waardoor het omslaat. En dat valt me ook op bij veel mannen. Dat ze opeens doorkrijgen of geïnteresseerd raken... in wat wij dan hebben meegemaakt. Hoe, hoe was dat dan? En, en ze schrikken heel vaak. Als oh, ze, ja? Hoe, ja. Dat merk je nu in gesprekken ja. met collega's. Ja. Ja. Geef er eens dus een voorbeeld van. Hè? Nou, dan doe, ik, ik doe dan na hoe uh, sommige regisseurs uh, weet ik me klem zetten in een kleedkamer. En, en, en dat ik moest zakken om te ontkomen. Ja, Ik, zou, ik moet het uitbeelden in is radio. <lacht> Jij moest zakken om te ontkomen? Nou ja, dus met twee handen over me heen gebogen. Probeerde over mijn rol na te praten. En daar uh, nou, dan moest ik ontkomen. Nou, maar dat, dat is voor jonge actrices is dat echt uh, schiering en inslag. Dat is heel gewoon. ja. Ja, ja. En dat is niet alleen maar leuk. Dat is gewoon niet zo. Nee, dat kan ik me voorstellen nee. dat het niet alleen maar nee, leuk is. Nee, maar dat, dat was tot voor kort totaal onbespreekbaar. En, um, en ook uh, uh, hoe leraren op scholen uh, met je omgaan, dat vind ik ook heel goed dat dat nu uh, afgelopen is. Klaar. Want dat was in jouw tijd ook al zo. Ja, dat ja, was ook wel zo. En, en, nou, na mij werd het erger, heb ik het idee. En, dan hoorde ik ook dat. Ik had echt uh, een vriendin van mij die zat in een klas met alleen maar meiden. En daar hadden, weet ik veel, zeven van de negen hadden een relatie met een leraar of met een regisseur. En dat klinkt heel leuk en vrij, maar er is ook tegelijkertijd iets heel raars aan de hand. Want dat is niet per se de plek waar je nou. Een relatie aanknopt. Ja, en wat dan die twee die het niet. Waren die dan niet goed? Of waren die... Er gaan allerlei uh, mm -hmm. uh, uh, uh, dingen meespelen die niet per se te maken hebben met. Uh, met het vak? Ja. Integendeel, die twee meisjes die misschien geen relatie hadden... voelden zich daardoor onzeker? Ja, ja of hadden geen zin daar. Nou, ja, in ieder geval kom je uh -huh. in een heel onzuiver gebied. En, maar dat was zo normaal, zolang dat het niet bespreekbaar was. Je was een trut of een tut. En nog de, uh, kan je dat naar je kop krijgen als je dat... Uh... Heb je dat ook wel eens gehoord? Ja, zo vaak. Maar goed, ik, ik kan zo'n gesprek wel aan, maar... Uh... Nou ja, wat ik wil zeggen is dat het, ik vind het een heel... Ja, ik vind het geweldig dat het hm. uh, aan het schuiven is. En je hebt dan ook een nummer meegenomen? Ja. Liedje van twee meisjes? Nou, vrouwen, hè. Vrouwen? So ja, nou, dus oh. moeders zijn het. Ja. <lacht> Sophie van Win. Wie zijn het? En nou, kent... Sophie van Win is een hele bekende actrice. Uh -huh. En Eva-Maria, nou weet ik niet of ik nou de Waal of ik goed zeg. Zij hebben een fantastische voorstelling gemaakt. Holy F, heet hij. Um, en dit is een nummer eruit. En dat, dat leek me heel toepasselijk. Het is de, de ervaring van twee actrices. Oké, okay, we gaan even luisteren. Ik deed laatst een auditie en toen zegt die regisseur... gaat lekker nu een beetje meer SM graag. Dus ik zeg, wat bedoelt u nu, meneer de regisseur? SM is als regieaanwijzing wel een beetje vaag. Bedoelt u dat ik dan een beetje onderdanig ben? Of wilt u juist wat meer een meesteres zien? Mijn vraag, meneer de regisseur, is, wilt u S of M? Of weet u het verschil daartussen niet misschien? Gewoon wat meer SM, zegt hij met een strak gezicht. Hij had mijn vraag niet helemaal begrepen. Dus ik een beetje geil doen en toen vond hij het wel best. Hij vond mijn vraag waarschijnlijk wat benepen. Drie, Drie keer raden waar die stomme serie over ging Powervrouwen, dat, dat is toch zo'n kotsen Maar kregen niet die rol, dat lag natuurlijk voor de hand Meneer de regisseur houdt niet van botsen Maak, Maak jij je maar geen zorgen hoor, jij bent geen feminist Zij filmproducent naar scène. Die zien er echt heel anders uit, wees dus maar niet ongerust Breek daar je mooie hoofdje maar niet over Hé, hey, lach, lach eens een, een beetje. beetje Nou, kom, kom. op, niet, niet zo, zo chagrijnig, chagrijnig. Er vroeg een journalist zo'n sterke, zelfbewuste vrouw... was dat niet heel erg lastig om te spelen? Dus ik zeg, wat bedoelt u nu, meneer de journalist... dat zulke bitchetypes gaan vervelen? Sterk en zelfbewust is voor een vrouw niet sympathiek. En sympathiek is wat we moeten blijven. Een beetje botox hier en daar houdt me jong en energiek. Sympathiek is wat we moeten blijven. Ja, sympathiek is wat we moeten blijven, toch? Mm -hmm. Jacqueline Blom... Ja. De tegel ligt voor je en die is inmiddels al beschreven. Straks uh, wordt duidelijk wat daarop staat. Reacties uh, van luisteraars heel graag via Twitter. Hashtag Radio Kunststof. of stuur gewoon een mail naar kunststof@ntr.nl. In ieder moment van de dag zijn we uh, overigens via de podcast te beluisteren. Jacqueline Blom is een van de topactrices uh, van Nederland... Uh, bij het grote publiek bekend van tv-series als Oudgeld, Lunatic... Uh, volgens Jacqueline, volgens Robert... Uh, en daarna speelde je, vanaf het moment dat je van die toneelschool in Maastricht afkwam... eigenlijk doorlopend ook uh, toneelrollen. En nu dus te zien in een uh, zwarte komedie, Aquarium Geheten. Ja. Geschreven door Nathan Vecht, de toneelschrijver van dit moment... samen met andere topacteurs Pierre Bokma, Aniek de Boer en Kie Clemens. En jij speelt daarin Birgit. Ja. Een uh, televisiepresentatrice, uh, bekend van het programma Birgit met boeken... Ja. Alsof dat programma er al is. Ja, ja. ja. Wat voor type vrouw is het? Um, een uh, hele uh, narcistische vrouw. Dus heel, heel, ja, heel ijdel. En heel. Ze, ja, heeft het heel, heel erg nodig om, om, om veel aandacht te krijgen. En helaas uh, is zij in televisieland op haar retour. Dus ze is uh, wankel op het moment dat het stuk begint. En. Um... Nou, sowieso is. wankel, omdat ze tussen de verhuisdozen in zit. Samen met haar uh, ja. veel jongere geliefde, ja. Walter. Ja. Die bij een literaire uitgeverij werkt. En dat geeft ook altijd een beetje een ongemakkelijk gevoel hè, om tussen de verhuisdozen in te ja, zitten. Dat in, in de, in de ja, dat is een van de stress-top-dries, is dat toch? Alles kwijt zijn. Ja. Wat moet je uit de kast halen om deze narcistische vrouw te spelen? Oh, heel hard voor werk. Nee, <lacht> <lacht> <lacht> ik. ik uh, nou ja, ik weet niet, wat moet ik uit de kast trekken? Maar voorstellen wat ik zou doen. Hè? Dus en, en, mm -hmm. en daar, maar ik vind dat heel uh, leuk. Om, uh, dat, dus ik heb daar wel veel fantasieën over. Over narcistische vrouw? Ik bedoel ja, nou, eigenlijk, hoe ver weg is of hoe dichtbij? Um, Deze narcistische... Nou, de, de Trouw schreef het... narcistisch, hysterisch narcistisch. Ja, ja, hysterisch is ze ook, ja. Nou, de, ik weet niet, ik herken dat wel. Ik, bedoel, ik betrap mezelf ook wel eens op een belachelijke... Idele momenten. Dus, uh, dus ik Zoals dat het daar niet... zijn. Nou, ik weet een heel grappig moment, <laughs> waardoor ik meteen ook uh, gestraft werd door, uh, door boven. <laughs> dat ik, uh, ik stond in, op, op straat uh, bij mijn auto uh, bij, bij de, met mijn hand op de achterklep. En toen kwam er iemand uh, langs en die riep tegen mij van... ik vind jou een geweldige actrice. En toen lachte ik zo <laughs> zo heel blij zo. en, en uh, trok de klep naar beneden. Maar ik, ik trok die klep recht op mijn gezicht, op mijn neus. <laughs> dus <laughs> ik was binnen een paar seconden weer... Op aarde. Op aarde ja. en gewond en wel. Dus, uh, nou, en, en, en die, die overgang daar hou ik wel van. Ja, dit dit dat was het heel dan... pijnlijk hoor, overigens maar, <laughs> was niet vlak voor de première, want nee. ik kijk nu naar je neus. Dus helemaal nee, niet nee dit is zin. al een tijdje terug, dit ja. um, Denk je dat uh, wanneer jouw leven een heel andere wending had genomen... dat je dan heel makkelijk misschien wel een heel narcistische vrouw had kunnen worden? Uh, of zit nee. dat er helemaal niet in? Nou, ik weet niet. Ik weet het niet. Ik heb er niet zo over nagedacht. Dan, wanneer word je narcistisch? Ja, ik denk, dat, dan is er toch iets doorgeslagen. Nou ja, ik zit een beetje naar de bekende weg te vragen. Ik oh. las een interview met je waarin je zei... dat het eigenlijk maar goed was, ook die kinderen, ook in dat opzicht. Ja. Dat je daarvoor altijd wel heel erg met jezelf bezig ja, dat is was. Ja, dat is waar. Nou, dat is vrij narcistisch, ja. toch? Ja, ja, oké, okay, okay, dan was ik narcistisch. <laughs> ja, ik weet het niet. Ik vul ook maar wat in. Ja, nee, dat vind ik het goede van kinderen krijgen. Dat het je eigen bestaan enorm relativeert. Dus dat vond ik ook een enorme opluchting. Dat ik niet de hele tijd uh, over mezelf <laughs> hoefde na te denken. Maar me kon storten op die... Op, uh, op deze kinderschaar. Ja. Twee, drie. Ja. Er was nog één uh, al aanwezig. Ja. Een komedie is het, hè? Van de toneelschrijver van dit moment, Nathan Vecht. Um, dat vraagt speciale technieken. Of Ja. Ja? Ja. ja dat wel is, is, is een moeilijke genre, maar dat is ook echt zo... Uh, omdat het, een, het, het moet altijd een hele hoge energie hebben, gek genoeg. Want ik heb wel eens gedacht op een avond, niet per se bij deze voorstelling hoor, maar dat ik dacht, nou ik ga het nou wat kleiner en, en, en dat mensen meer naar mij moeten kijken, zo'n soort gedachten. Mm -hmm. En dan, dan haal, ja, haal je het niet. Dat is, dat is wel fascinerend. Je, de, je moet een soort uh, investering, een soort kolen op het vuur gooien en het vuur hoog oplaaien. En, en dan is het publiek opgewarmd en dan kan je. Dan kan je door in zo'n zo avond. Dus Dat is bijvoorbeeld echt een techniek die je moet we, eh, kennen. Want het publiek maakt echt onderdeel uit van de voorstelling. Ja, ja, ja, dat is Meer echt. dan bij het andere toneel. Ja, altijd wel, maar bij, bij, bij Comedie nog meer omdat ze reageren. En je hoort ze reageren doordat het uh, lachen is. En som, ja, soms zelfs ook een beetje praten. Oh, en, ja. Bij uh, Comedie, ja? Ja, of? maar ik vind dat altijd heel leuk... Dus ja, dat ze niet te lang van stof zijn. Maar als ze inge... <gibes> zo ingeleefd zijn dat ze meepraten, vind, vind ik leuk. Maar ik ben met de draad kwijt. Nou, ah, dit vind ik wel interessant. Want is het dan een, een ander type publiek dat erop afkomt, dat gewoon meepraat? Ja? Nou ja, ik hoop dat ze, dat ze een beetje gevoel voor humor hebben. Want anders dan hebben we een zware avond. Nee, maar je bedoelt dat ze hardop... Uh... Nou nee, dat was, dat was bij, bij Lamar uh, La Theater toen ik daar welkom in de familie speelde. Daar ja. viel me daar op dat ze daar echt hardop uh, mee leefde, Maar dat, dat is, viel me nu in uh, deze dagen wel mee. Dus misschien zit er nu weer ander publiek. Dat weet ik niet. Laten we even luisteren, want er is een trailer van de voorstelling. Oh, ja. ja, de nieuwe buren. We dachten, misschien vinden jullie het wel leuk om bij ons een kopje koffie te komen drinken. Hebben jullie ook een koffieapparaat? Dan kunnen we natuurlijk net goed bij jullie komen drinken. Is dat niet vreemd dat je niet weet wat je man doet? Ik weet heus wel wat mijn man doet hoor. Hij zoekt dingen uit over mensen. Wat voor mensen? Dat mag hij niet zeggen. Dus feitelijk weet jij niet wat je man doet. Weet jij dan wel wat je man de hele dag uitspookt? Jij houdt vissen je hebt ook een aquarium? Ik heb een hele brede interesse. Rudy heeft niks over jou kunnen vinden. Dat is dan een hele zorgminte. Maar wel over Walter. <lacht> <lacht> Voor Walter. <Bonter. lacht> Dat zou wat zijn. <lacht> ja, het uitgangspunt was een zwarte comedie over privacy. Ja. Nou, je kijkt me verwachtingsvol aan. Ja. <laughs> Moet ik nu... Uh... Iets meer zeggen over wat um... de voorstelling behelst. Nou ja, je kan het een beetje opmaken uit wat we daarnet hoorden. Maar jij hebt dus uh, dat boekenprogramma. Je speelt die televisieprestatrice. Ja. En jullie verhuizen wij samen. Zijn, ja, we zijn net verhuisd. En dan gaat de bel en dan staan er twee mensen voor de, ja. de deur. En die willen een kopje koffie met ons drinken. en, die, en, die, en die, Wij denken in eerste instantie, oh, dat is bij hun. Maar... Dat, ja Ze komen eigenlijk ons huis binnen. Ja. En voordat we het doorhebben... Ja, nou, ja, dan zit je altijd meteen van... Dat ga je nou wel of niet verraden. Dat loopt vreselijk uit de hand, mm -hmm. moest ik dan zeggen. <laughs> de, eh, dan gaan we elkaar ook verdenken. Het, het echtpaar. dus uh, uh, wat, wat ik speel met Guy, uh, Guy Clemens. En uh, ja, ja ga, gaat het mis? en en, en wat er aan bod komt... is inderdaad onder andere de, de, de privacy's dat, dat je eigenlijk de hele dag... Uh, uh, gemonitord wordt. Sporen, ja, ja ja En daar dat lachen we nu om. Maar dat is natuurlijk eigenlijk nog veel erger... dan we in het stuk laten zien. Het is, uh... Ja, want uh, verdiep je je daar dan in? Als je met zo'n stuk... Uh... Nou, dat, dat wist ik al wel. Mm -hmm. of, of, ik, wil, ik lees ook de kranten. Dat, uh, maar, maar ik ben heel vaak... denk ik dat we daar nog heel naïef over zijn. Want als ik... Als ik maar daar iets meer in verdiep. Dan schrik ik wat ze allemaal van je weten en hoe ze dat gebruiken en manipuleren. Dat, dat wat dan is... allemaal? Wat het... nou, van de week was er weer uh, een, een nieuwe app van Facebook. En wat dan werd aangeboden als dat het je privacy zou verbeteren. Maar uh, het, als je die app installeert, dan gaat die, uh, uh, al je data uit je telefoon. Uh, Verkoopt hij eigenlijk weer door, maar in ieder geval kan die bekijken, kunnen ze bekijken en kunnen ze doorsluizen. En daar waarschuwde de Consumentenbond voor. Maar dat is maar één dagje op de radio, maar dat zijn hele heftige dingen. Terwijl de belofte is dat je privacy ja, juist. Ja, maar die Consumentenbond die leest dan door. Ja. En dan blijkt op bladzijde 20 dit te staan. Waar je dan, ja, natuurlijk, wie leest dat nou en iedereen doet akkoord. Maar dat, dat is maar een klein voorbeeldje. Ben jij zelf heel voorzichtig op, op internet, sociale media? Nou ja, ik ben... Ik ben uh, ja, ja, geloof wel. ik wel. Ik, ik vind het nog steeds raar om iets echt heel persoonlijks neer te, uh, op te schrijven. Of zo. Dat, dat, dus daar ben ik heel ouderwets in, denk ik. Want, bedoel, je kijkt er toch een beetje twijfelachtig naar. Nou maar, ja, om, van... om, omdat mijn kinderen vinden dat echt allemaal zo normaal. Dus <lacht> die, die, die dat snappen, zijn pubers. Ja, ja, die snappen heel niet waar, waar, je, waar die aarzeling vandaan zou kunnen komen. We gaan even luisteren naar het nieuws van acht uur en daarna wil ik jou een gedicht voorleggen van Annie M. G. Schmid. Of oh, je dat goed. wilt lezen, oké? Okay. NPO Radio 1.